Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen zijn dit weekend gaan stappen met een polsbandje. In onder andere Rotterdam, Leeuwarden en Roosendaal krijg je een polsbandje als je je QR-code laat zien. Daarmee kan je de hele avond snel cafés in. Ook de organisatie van het Leidens Ontzet maakt dit weekend gebruik van de bandjes. Deze bezoekers vinden het wel makkelijk. Ja, ik heb er een gehaald net. Ik vind het wel handig dat ik niet dan overhoofd over het laat zien wat ik, wat ik, ja, dat ik dan een QR-code heb en zo. Dus dat ik gewoon door kan lopen. Nou ja, je kan overal naar binnen. En uh, als je moet plassen kan je ook naar de wc natuurlijk. De polsbandjes zijn op verzoek van de horeca. Zo moet het voor de eigenaren makkelijker worden om te controleren wie naar binnen mag. Zodat er geen lange rijen bij de deuren staan. In Kuik, in Brabant, is vannacht een huis beschoten. De bewoners waren op dat moment thuis, maar volgens de politie raakte er niemand gewond. Wie er heeft geschoten en waarom, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Tennissers, die begin volgend jaar willen meedoen aan de Australian Open, moeten waarschijnlijk volledig gevaccineerd zijn. Dat schrijft een Australische krant. Het toernooi zelf zag dat eigenlijk niet zo zitten. En ook sporters zijn kritisch, maar de deelstaat waar het toernooi wordt gehouden, houdt vast aan de vaccinatieplicht. En Joke uit het Gelderse dorpje Laagsoeren heeft zowat het wereldrecord tuinieren op haar naam staan. Iedere dag moet ze wel met de schoffel in de weer om ervoor te zorgen dat de boel er nog een beetje fatsoenlijk uitziet. Want wilde zwijnen maken er iedere nacht een puinhoop van. Af en toe komen ze langs, maar van de week was het echt een slagveld. Vrees. Een vreselijke tuin helemaal omgeploegd door de zwijnen. Ja, die zwijnen horen eigenlijk in een natuurgebied verderop, maar kunnen door een kapot hek alle kanten op, vertelt deze jager aan Hart voor Nederland. We zien hier een, een gat in het uh, hekwerk en je ziet dat er wat takken voorgelegen hebben. Die hebben wat mensen ervoor gelegd. Het is gewoon uh, verroest aan de onderkant. Ja, het hek is van de provincie, maar die weigert de boel voorlopig te repareren. Het weer, veel plekken regen, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. En in het westen wat zon. Op de meeste plekken is het de graad of 15. In Limburg een paar graden warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A10 Oost richting de A10 Zuid staat tussen Knoopend Watergaasmeer en knooppunt Amstel 3 kilometer file. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Zuid en Geuzeveld staat 4 kilometer en dan heb je een kwartier vertraging. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 I said good morning. The sun is shining, A good morning. Hear the sing. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luisterde kort even naar de intro van Judy Garland en Mickey Rooney... met Good Morning. En zij hadden natuurlijk veel beter weer dan wij... Uh, toen ze dit uh, nummer opnamen. Daar vandaan de vrolijke tekst. Maar niet getreurd. Prachtige muziek klaarstaan. En we gaan heerlijk uh, ouderwets en een beetje sentimenteel beginnen... met Ella Fitzgerald en Louis Armstrong... met Love is Here to Stay van het album Jazz and Blues uit 1994. Not for all year, but ever and a day. All oh, the radio and the telephone, movies that we know may just be passing fences and then time may go, but. is here to stay together we going on a long long way in time the rock may me crumble she brought to me tumble they only made of clay but every clear Our love is here to stay Gerald en Louis Armstrong we gaan verder met uh, ja nog een beetje sentimentele muziek in een sentimental mood van sonny rollins Sonny Rollins met In A Sentimental Mood. Ik ga verder met een uh, Amerikaanse trompetist. Een uh, trompetist die ik nog niet eerder heb gedraaid. Hij heet Brian Lynch. Hij heeft in 1995 een album gemaakt dat heet Keep Your Circles Small. Hij wordt hierop vergezeld door uh, David Hesseltine op piano... Peter Washington op bas en Louis Hayes op drums. Het nummer heet Bolera de Sata. De trompetklanken van Brian Lynch... met het nummer Bolera de Sata... van zijn album Keep Your Circle Small. Ik ga verder met een Israëlische muzikant... en zijn band Itamar Boroshov. Hij is geboren in de stad Jaffa. Hij is daar opgegroeid. Hij is daar naar de synagoge gegaan. heeft daar zijn, zijn eerste stappen gezet... Op, op de basis van de muziek. is naar New York verhuisd... en heeft daar... Uh, ...verder zijn muzikale opleiding uh, voltooid... ...en brengt in de jazz ook de typische Israëlische klanken... ...en Arabische klanken mee. Het nummer heet Afri's Tune... ...en hij wordt erop vergezeld door Michael King op piano... ...Avri Borochov op bas en Jay Zorber op drums... ...en Itamar Boroshev op trompet. Het nummer heet Afri' Tune... ...het komt van hun album Boomerang uit 2016. Alweer, het gaat. Uh, nummer houdt op. Er is iets, een klein technisch probleempje. Dus ik ga maar door met het volgende nummer. Dat is uh, het nummer van Paul Heller. En um, Paul Heller is een Duitse muzikant, een uh, Duitse tenorsaxofonist. En hij heeft een uh, album gemaakt in 2012. Dat heet uh, The Special Edition. Hij wordt hierop vergezeld door Michael Abin op piano en John Goldsby op bas en John Engels op drums. Het nummer heet Sky's Blue, Paul Heller. heller met Skies Blue. Ik ga verder met een um, ja, nummer wat verder terug in de tijd. Het komt van een album van Gary Mulliken. Het album heette Original Tent Head en Quartet met Chad Baker. Het um, ja, komt uit 1953. Het is een uh, album met een hele grote groep uh, muzikanten. Het is geen big band, maar het is eigenlijk een small group die big band muziek maakt. En uh, naast Gary Mulliken en Chad Baker... onder andere Butchank op alt-saxofoon... Joe Mondragon op bas... Uh, en Chico Hamilton op drums. En daarnaast natuurlijk nog vele andere artiesten. Het nummer heet Taking a Chance on Love. Mullenken, vergezeld door onder andere Chad Baker. Ik ga verder met een, um, met een album dat komt van een label dat heette American Recording Society. Dat was eigenlijk een muzikale abonnementsservice service in middenjaren 50 tot eind jaren 50. Zij brachten hoge kwaliteit uh, LP's uit met uh, eigenlijk de artiesten die op andere labels optraden van Norman Granz. De labels Clef, Norgan en Furf. En um, voor die labels werden natuurlijk veel albums opgenomen... maar niet alle nummers werden op die albums uitgebracht. Sommige speciale nummers bleven toch uh, zeg maar tussen, tussen het wal en het schip. En die konden onder andere dan op dit label worden uitgebracht. En op dit label hebben ze een album samengesteld... van Roy Eldridge en Benny Carter. Roy Eldridge is natuurlijk de trompetist... die bij Duke Ellington heel lang heeft gespeeld... En um, ja, Benny Carter heeft natuurlijk zijn eigen pad gevolgd. En hier spelen ze samen. En Roy Eldridge heeft zijn inspiratie niet van Louis Armstrong genomen... ook niet van uh, de Duke Ellington-muziek... maar heeft zijn uh, muziek op dit album genomen... eigenlijk als inspiratie van Benny Carter... maar ook van Coleman Hawkins. Twee uh, tenorsaxofonisten en uh, ja, de trompetist heeft zijn stijl daarop aangepast... En daar hebben ze een heel bijzonder album van gemaakt. Het heet Urban Jazz. Met heel veel goede nummers. En ja, het was moeilijk om te kiezen. Maar ik heb voor nu The Moon is Low uitgekozen. Roy Eldridge, Benny Carter. Eldridge en Benny Carter. Ik ga verder met uh, Jimmy Smith. Jimmy Smith is natuurlijk bekend om zijn Hammond-orgel. Uh, en hij heeft heel veel goede albums uitgebracht. Ik heb er nu een uitgekozen, dat heet de Prayer Meeting. Hij komt uit 1963. Hij, uh, Jimmy Smith is uh, eigenlijk degene geweest die het, uh, ja, het gebruik van een Hammond-orgel gerevolutioneerd heeft in, uh, in die jaren in de jazz. En hij heeft een aantal hele goede albums opgenomen voor Blue Note. De Prayer Meeting, dit album, komt uh, uit een periode... dat hij in één week tijd vier albums opnam voor Blue Note... voordat hij vertrok naar Verve. En natuurlijk zit er ook een blues-noot doorheen... maar je zou dit nummer wat ik nu ga draaien... ook onder jazz, gospel kunnen scharen. Hij wordt hierop vergezeld door uh, Donald Bailey op drums... op gitaar, Quinten Warren, uh, Tenorsocks, Stanley Turrentine... Jimmy Smith met de Prayer Meeting mm <laughs>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 Dat was Jimmy Smit met Prayer Meeting. In 2012 bracht het Nederlands Jazzarchief een opname uit van Miles Davis... van zijn live concerten in Nederland. In 1960 gaf hij twee live concerten. Eén is Scheveningen, eerder in het jaar... en in oktober in Amsterdam. En die opnames zijn op een uh, album uitgebracht. Het heet So What. En dat tweede concert in um, Nederland was wel speciaal. Het eerste concert was niet zo'n succes... Miles Davis was net aan een, eigenlijk een, uh, een nieuwe stijl begonnen... die gewoon in Nederland nog niet zo aansloeg. En uh, daarna werd het album van John Coltrane uitgebracht... Kind of Blue, wat een groot succes werd. En toen was de stijl van Miles Davis wel geaccepteerd. En toen was het tweede concert in oktober wel een groot succes. Ga te luisteren naar uh, Miles Davis... Um, in plaats van John Coltrane speelt Sonny Stitt mee. En de verdere introductie uh, vindt plaats door Norman Granz en daarna het nummer E-Sit. Ik ga het niet helemaal draaien, want het duurt 12 minuten en dat is iets te lang voor uh, deze uitzending. Well, the second half of our jazz concert tonight, as Mr. Van Rees told you. We feature the Miles Davis Quintet with Jimmy Cobb on drums. The bassist is Paul Chambers. And The pianist is Wynton Kelly. The tennis saxophone, John Coltrane. And Miles Davis on trumpet. naar Miles Davis met Is Opgenomen live in 1960 in Amsterdam. Ik ga verder met het um, Modest Jazz Trio. Het is een trio van gitarist Jim Hall... op Bas, Red Kelly en op piano uh, Red Mitchell. En dat is een bijzondere... want Red Mitchell speelt eigenlijk normaal gesproken Bas... Um, zij zouden een nummer opnemen voor een uh, bluesalbum. The Good Friday Blues. Maar het ging zo lekker dat ze eigenlijk in een dag met z'n drieën... een, um, een jazz album opgenomen hebben. Jim Hall, de gitarist. Hij um, was, een, uh, was op dat moment 29 jaar en nog jong in zijn carrière. Hij heeft onder andere bij uh, Chico Hamilton gespeeld. En Jimmy Guffrey en daarna... Deze periode ging hij bij Sony Rollins spelen. Ga te luisteren naar de Good Friday Blues van de Modest Jazz Trio. Luister naar de Modest Jazz Trio met Good Friday Blues. Het eerste uur van CFM Jazz zit er bijna op. Ik ben natuurlijk zo direct weer terug na het nieuws van 11 uur met nog veel meer mooie muziek. Dus blijf vooral luisteren en genieten. Tot zo na het nieuws van 11 uur.